De explosieven gingen af bij de ingang van het ziekenhuis. Dat gebeurde kort nadat een bekende advocaat was binnengebracht... die eerder op de dag door gewapende mannen was doodgeschoten. Op het moment van de aanslag waren er veel andere advocaten en journalisten... bij het ziekenhuis die er rouwden om zijn dood. Het is nog niet duidelijk wie er voor de aanslag in Pakistan verantwoordelijk is.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 Zandvoort op zaterdag met de Dobby's, oftewel de Dobby Brothers... en Long Train Running. Ja, ga jij maar niet kijken naar de televisie. Dan uh, gaat het goed uh, ja. bij de Heren Hockey. Ja, als, ik even, als ik even wegloop, dan, uh, dan, uh, dan gaat het goed. En als ik kijk, dan uh, wordt het tegengescoord. Uh, dus terwijl u naar, uh, heerlijk naar Long Trail Running uh, zag te luisteren... Uh, heeft Nederland wederom gescoord in de hockeywedstrijd tegen Argentinië. Er staat momenteel 3 tegen 1. en doelpunt werd gescoord door Van As... Goed, welkom terug bij het derde uur van Zandvoort op zaterdag. En terwijl de wielers, wielrenners nog volop onderweg zijn... gaan wij het derde uur in met uw lokale zender ZFM. Wat gaan we doen? Uiteraard rond de klok van kwart over vier hebben we pitch Report... en hebben we nieuws uit de wereld van de Formule 1. Verder hebben we nog sportkort en kijken we vooruit op het 50-jarig jubileum... van de watersportvereniging Zandvoort. En die gaan dat uh, vieren. En verder hebben we natuurlijk het dier van de week. Die luistert naar de naam Lima, dat rond de klok van half vijf. En het gedicht van de week, ja, waar kan het anders over gaan... van vanavond heerlijk jazzen op het Raadhuisplein... De titel is ik, ik vind me jazz. Ik vind mijn jazz. Het gedicht van de week rond de klok van kwart voor vijf. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om ook uw derde uur te blijven luisteren naar uw enige echte eigen lokale zender. CFM. Zo is het. <laughs> met dit. Het kan maar gezegd zijn, hè. Welkom terug, inderdaad, het derde en laatste uur. Ik ben heel benieuwd naar het gedicht van de dag. Blijf ook daarvoor luisteren naar CFM Standfoort.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 But you gotta go to work, work, work, work, work, work, work You don't gotta go to work, work, work, work, work, work Then my body do the work, work, work, work, work, work, work We go walk from oh, oh, We go walk from oh, oh Let's put it in emotion I'ma give you a promotion I'll make it feel like a Vegas I don't need nobody. I just need your body. Nothing but cheating between us. Ain't no getting off.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 Kan je ietsje later beginnen en ietsje eerder stoppen? En zo een beetje je tijd indelen, is toch wel lekker. Yo, de Fifth Harmony and Work From Home. Ja, zo dadelijk het uh, Formule 1 nieuws. Wat gebeurt er allemaal uh, zo uh, in, de, in de pauze, in de zomerstop van de Formule 1? Dat is weer heel veel, dat hoor je bij CFM Zalvoort. Goedemiddag Zalvoort, houd de radio lekker aan. En wij brengen de zomer naar je toe, hè? gewoon met deze van Nick Curso... Here is I won't let the sun go down on me. Ja, hè. We gaan even naar Rio voordat we naar het Formule 1-nieuws toe gaan. Daar staat het op dit moment 2 tegen 3. Dus Argentinië komt een stukje dichterbij. CFM, Race Radio, Pit Report. Ja, het is precies kwart over vier. Hier is het uh, nieuws over de Formule 1. Wat er gebeurt vast en zeker nog het een en ander, uh, Albert jan Ja, allereerst Max Verstappen, vorige team Toro Rosso, worstelde afgelopen zondag tijdens de Duitse Grand Prix op Hockenheimring... Mede door de verouderde Ferrari Motor. Carlos Sainz Jr. werd 14e en Daniel Fiat 15e. Sainz is al verzekerd van zijn stoeltje voor 2017. Fiat. ...moet na zijn gedwongen wissel met Verstappen eerder dit seizoen... ...echter vrezen voor zijn Formule 1 toekomst bij Toro Rosso. Het ziet er nu slecht uit, erkende de Rus. Ik moet die problemen zien om te buigen. En dat is me eerder ook gelukt. Uiteindelijk word ik er sterker van. Het Renault fabrieksteam wordt genoemd als mogelijk alternatief voor Fiat.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 Ferrari is zonder zegen in de Formule 1 aan de zomervakantie begonnen. Halfwege het seizoen is de succesvolste renstal in de historie van de koningsklasse van de autosport... afgezakt van de voornaamste uitdaging van Mercedes naar de nummer 3 van de 11 teams in het startveld. Dat betekent niet dat we capituleren, al dus teambaas Maurizio Avaria Berne. In deze periode moeten we ons hoofd gebruiken en goed nadenken over een oplossing... De renstal sloot 2015 nog af met drie overwinningen... tot de staat tellen dit seizoen op nul. Red Bull is Ferrari inmiddels, zoals gezegd, gepasseerd in de strijd... om de constructeurstitel, mede de, de impulsen van de Nederlander van Max Verstappen. Dat team heeft een enorme progressie geboekt, erkende de teambaas Ari Verbenen. Maar dat betekent niet dat wij opgeven. Nou, het zal na de zomerstop worden vervolgd. Ja, tot zover het Formule 1 nieuws. Ben benieuwd welke coureur er een spaartje gaat nemen. Ja, ik ben heel benieuwd. Ze hebben de hele zomer daarvoor om zich daarop voor te bereiden. Dat spaartje nemen, heerlijk. Toch? Hier is Sheila B. Devotion en Spacer. This is de hockeywedstrijd van de heren eh, daar in eh, Brazilië in eh, Rio, Argentinië tegen Nederland gaat niet zo best Albert-Jan. Nee, uh, even uh, terwijl u naar de muziek zat te luisteren werd er weer gescoord. Ja, door Argentinië. Hmm. Met nog een uh, dikke vijf minuten te gaan in het laatste vierde kwart is de stand momenteel drie tegen drie. Wat kun je het komende zomerseizoen met je radio doen? Uh.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 Gun je radio ook een klein beetje plezier. Neem hem mee naar het strand bijvoorbeeld. Z zet hem vast. Oh, oh, oh. Op CFM vanuit Zandvoort. We zijn 24 uur per dag te ontvangen. 106.9 FM in Zandvoort en de regio. Een sunny afternoon. Hmm. Het weer ziet er lekker uit hier in Zandvoort. Geniet van de kings inderdaad met sunny afternoon. The taken all my door.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 En we gaan ons alvast voorbereiden op een geweldige avond hier in Sofort. Vanavond vooraf 7 uur op het raadhuisplein Jess Behind the Beach. Met onder meer optreden van de groep Jessup. Ja, daar hebben we eerder muziek van gespeeld vandaag bij Sofort op zaterdag. Is het dadelijk om kwart voor vijf? Is het gedicht van de dag. Is er ook weer helemaal in het uh, teken van de jazz. Uh. Toch? Jazeker. Even, nog even, u hebt nog even uh, de naam te goed van de gelijkmaker. En dan hebben we het over hockey, Nederland, Argentinië. Paredes maakt in de 54e minuut de stand gelijk 3 tegen 3. Dus coach Caldes is niet allereerst uh, onvoorzien tevreden over de stand van zaken. Met een 3-1 voorsprong mag je eigenlijk in mijn ogen niet meer weggeven. Want dat is gek geknoei in de cirkel van het Nederlands elftal. En uh, ze kregen de bal niet weg. En toen was het op een gegeven moment met een wippertje bekeken. Pa Paredes scoort dus 3 tegen 3. Met nog ongeveer iets meer dan drie minuten te gaan. Dan gaan we even kijken naar... Uh, even kijken, waar had ik hem? Ik had hem hier. Redelijke rekoefening van Epco Zonderland. Epke Zonderland heeft bij de Spelen in Rio de Janeiro bij de kwalificatie voor de teamwedstrijd een redelijke oefening op de rek geturnd. U hoort het goed, teamwedstrijd. De titelhouder op dat toestel leek op zevende turner met een vluchtelement minder dan tijdens de podiumtraining en zag zijn oefening beloond. Of dat echt genoeg is voor een finale plek op de rek is pas laat op de avond duidelijk als de turner in de laatste van de drie subdivisies in acties zijn geweest. Zonderland komt in de kwalificatie voor de landenwedstrijd niet op een andere toestel uit... omdat hij last heeft van een blessure aan zijn vinger. Tot zover. Oké, okay, nou, zodra ik het uh, dier van de week. Je hoort hem uh, bij CFM. Maar eerst nog even twee platen, waaronder deze van Omi en de cheerleader. Wat oudere single, wil je Are you with me? Bij CFM op dit zaterdagmiddag. Nogmaals, goedemiddag. Een overal vijf vijfzoom gaan doen dit dier van de week. En die luistert naar de naam Lima. Lima is een vrolijke theemuts van bijna vijf jaar. Een beetje rare dame die graag het gezelschap van de vrijwilligers opzoekt. En kopjes geeft, maar aaien, dat mag dan weer niet. Ze is heel speels en jaagt graag op speelgoedmuizen. Lima zit in het dierentehuis in hun afslankprogramma, omdat ze echt te dik is. Maar omdat ze spelen leuk vindt, gaat dat best aardig. De eerste kilo's zijn er al bijna af. Ze willen dan voor Lima mensen die met dit afvallen... verder aan de slag willen gaan en heel veel speelgoed in huis hebben. Een huis zonder jonge kinderen en maar met een tuin omdat ze last heeft van blaasgeruis, krijgt Lima speciaal voer. En waar verblijft Lima? Lima verblijft momenteel in het dierentehuis Kennamaland. Een dierentehuis is geopend van maandag tot met zaterdag tussen 11 en 4 uur. En telefoon is bereikbaar op 571-3888. 571-3888. Want ook Lima verdient een thuis. En anders kijk ook even op www.dierenthuiskennemeland.nl want er zijn meer asieldieren die op zoek zijn naar een thuis. Maar deze week staat Lima in de schijnwerpers. En dan nog even Rio-nieuws in het kort. En dan kijken we naar de heren hockeywedstrijd die zojuist gespeeld is... en wat over Argentinië tegen Nederland. Inmiddels is deze wedstrijd ten einde en het is een 3-3 gelijkspel geworden. Tot zover dit nieuws. Zodra de Kort voor Vijf, het gedicht van de dag. Jazzy, heerlijk heerlijk, heerlijk, heerlijk, Vanavond nog veel meer jazz in Zandvoort op het uh, Raadhuisplein. Uiteraard bij Jazz Behind the Beats. Oh ja, wat gaan we doen? Ik, uh, uh, ge geen idee, ge geen idee. Geheel iets anders. We kijken even vooruit uh, naar het weekend van 20 en 21 augustus. Want de watersportvereniging Zandvoort bestaat dan 50 jaar... en organiseert ter gelegenheid hiervan op 20 en 21 augustus... het Zandvoort Surf and Sail. Een speciale editie van de Eneco Luchterduinen Race... Niet alleen de katamaranzeilers zullen het water opgaan... maar ook voor de watersporters uit andere disciplines... worden vele activiteiten dit weekend, dat weekend georganiseerd. Een multi-watersport-evenement voor alle watersporters... zowel actief als passief. Op de zaterdag wordt de Eneco luchten race gevaren. Dat is een traditionele lange afstandsrace voor katamaranzeilers... van Zandvoort naar de Nam 22 Boei en terug. Hemelsbreed een race van circa 50 kilometer langs de kust... Een uitdaging voor zowel de wedstrijdzeiler als de recreatieve zeiler. De organisatie verwacht vanwege deze speciale jubileum-editie... extra veel boten aan de startlijn. De start is zaterdag, die zaterdag om 12 uur... en is altijd spectaculair om te zien. Vanaf het Zuidstrand, ter hoogte van het clubhuis van de watersportvereniging... is de start goed te volgen. En op zondag zullen de katamaranzeilers korte baanwedstrijden... voor de kust van Zandvoort zeilen. Verder is er voor de suppers, daar wordt ook aangedacht, voor de suppers wordt op zaterdag clinics voor beginners en gevorderden georganiseerd. Verder is er ook nog een Kona-klasse-evenement... en Kona die vaart op zaterdag een klasse-evenement voor de kust van Zandvoort. Windsurfers uit het hele land komen dan ook naar Zandvoort... om tegen elkaar wedstrijden te varen. Verder is er ook nog golfsurfers, Speciaal voor de jongeren zijn op zaterdag golfsurfs clinics Ze kunnen smiddags tegen een heel aantrekkelijk tarief... met het golfsurfers kennis maken. Wel, wel, wat, wel is er wat meer beperkt plaats... Voor inschrijving kan dan ook worden aangeraden. Verder is er natuurlijk ook nog uitgebreid tijd voor windsurfen en kiten op de zondag. Het belooft een geweldig watersportspectakel te zijn. Meer informatie over dit uh, jubileumevenement en uh, over inschrijvingen is te vinden op www.zandvoortsurf en Sail.com www.zandvoortsurfandsail.com Schrijf het eh, waterlief, sportliefhebbers, zet het in uw agenda 20 en 21 augustus groot jubileum evenement bij de watersportvereniging Zandvoort Is het wat voor uh, Joost Luiten golfserver of niet? <laughs> ja, je weet het nooit hè. Zodat ik het gedicht van de dag krijg om uh, kwart voor vijf maar is nog even twee platen rond de is van 21 Pilots en stressed out I wish I found some better sounds no one's ever heard, I wish I had a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 40 beste platen van Europa trouwens horen bij CFM. Dat kan elke vrijdagmiddag tussen 3 en 5. Dan presenteert collega Maurice Mulder de Euro Breakdown. En daarin, inderdaad, de 40 heetste platen van Europa. De 40 grootste hits van dit moment. Schoon een keertje gaan luisteren op de vrijdagmiddag tussen 3 en 5 uur. Zodat het gedicht van de dag. De Jessie Disco uit de jaren 80. Jordan the, the Limits en say yeah. Het is kwart voor vijf geweest. We gaan hem doen hè? Het gedicht van de dag. En het gedicht heet deze week: ik ben jazz. Ik voel mij jazz. Jazz is voor mij les. Les in ontspanning. Het is een soort ontsnapping. Een ontsnapping uit het leven. Dan, dan hoef ik ook niet te overleven. Te overleven in de werkelijkheid. Het is een feit. Als ik me jazz voel, stoort niemand mij. Dan ben ik echt blij... En dan, dan voel ik mij pas echt vrij. Ik voel me dan rustig. Dan ben ik ook niet zo vluchtig. Als ik jazz luister, dan hoor ik zelfs geen gefluister. Van Jazz word ik blij. En van de Sneaky Sneakers voel ik mij helemaal vrij. Van Maya Lisa word ik ontspannend... En van het Jamal Thomas bent enorm verlangend. Verlangend naar vanavond zeven uur. Want dan, dan voel ik mij een blije jazzy buur. Hij is wel helemaal up-to-date, hè, <laughs> ja, dicht van de dag. Actueel. Actueel, Jazz Behind the Beats vanavond vanaf 7 uur... met uh, ja, live optredens van diverse artiesten, waaronder inderdaad... Ja, Jazz Up! Vanavond een volgepakt raadhuispleinen hier in Salzvoort. Tijdens Jazz Behind the Beats. Met onder meer een optreden van. Uh, inderdaad, uh, deze groep jazz-up. En jorden ze met swinging or nothing. Het wordt gewoon de rhythm of the night vanavond. bijna op, uh, Albert-Jan. Nee, nee. aflevering van Southwood op zaterdag. Ja, het RIA-nieuws hebben we natuurlijk gevolgd. Op dit moment de handballers. Ze spelen tegen Frankrijk. Daar gaat het niet best niet, hè? Nee, het is een dan momenteel uh, 8-4... met uh, nog uh, 20 minuten, ruim 20 minuten te spelen in de eerste helft. Het kwamen al vrij vlot op een uh, ja, grotere afst, uh, achterstand te staan. En nu wordt het knokken om een 8-4-achterstand... weer om te buigen naar een voorsprong. Ge Spannende, spannende situatie met handballen tussen Nederland en Frankrijk. Nou, het zit erop. Morgen zijn we er weer. Vanavond gaan we natuurlijk Jessen in ja. het uh, dorp. We gaan hele Jessen in het dorp vanavond. En uh, morgen uh, tussen 2 en 5 zijn we er weer. Uw enige echte Zandvoortse lokale radio ZFM. Graag tot morgen en bedankt voor het luisteren. En een fijne avond. Fred is er niet, hè? Nee, Volgende week wel weer. Doeg. Doei, doei.